De VS wil schepen en bedrijven aanpakken... die vanuit het buitenland geld voor het Noord-Koreaanse regime verdienen. In de Franse Alpen is een jongen van 13 omgekomen. Hij viel tijdens het skiën in een afgrond. Zijn broertje van 10 overleefde de val. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. Vermoedelijk waren de kinderen tijdens het skiën verdwaald... en of piste geraakt. De hulpdiensten vonden de twee na een hele nacht zoeken. De broertjes waren met hun ouders op wintersport in het dorp Avoria... bij de grens met Zwitserland. En in de eredivisie is Ajax er niet in geslaagd om de druk op koploper PSV op te voeren. De Amsterdammers kwamen in de eigen arena niet verder dan 0-0 tegen ADO Den Haag. Het weer nog. Zonnig, alleen in het noorden wat bewolking. De maxima liggen rond het vriespunt. Door de oostenwind voelt het kouder aan. Vanaf vanavond in het noorden kans op sneeuw. Morgen en de dagen daarna komt de temperatuur nauwelijks boven nul. En woensdag en donderdag ligt de gevoelstemperatuur bij min 20.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Niets is beter dan met jou de kou rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 ben blij dat je hier bent, de Zoutenlanden, uur 2, Zandvoort op zondag, Goedemiddag. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albertjan? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half 4 hebben we de evenementenagenda. Daarvoor natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard volgen we voor u de voetbal-eredivisie en uh, natuurlijk de wedstrijd Feyenoord-PSV. Momenteel de tussenstand 0 tegen 1. Verder hebben we in de derde uur wellicht nog Formule 1 nieuws. We kijken even naar de kalender van het circuitpark Zandvoort. Want die is inmiddels ook gepubliceerd. En we pikken daar wat highlights uit. En we kijken natuurlijk ook even naar de komende twee weken. Want dan wordt er weer door de Formule 1 getraind op het circuit van Barcelona. Verder was licht ook nog wat sportkort. Uh, het dieren van de week en het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Zo is het voor ons allemaal nieuwtjes na vier maanden, Albertjan. Ja, er gebeurt er nogal wat, hè, ook in Zandvoort. En hier is Duran Duran en de Wild Boys. Terug te zijn na vier maanden op de radio. De Duran Duran en de Wild Boys. En hier is uh, ook zo'n klassieker uit de jaren 80, Steve Winwood. De single van Steve Wimwoods en The Higher Love. Ja, aankomende dinsdag uh, wordt er weer door de gemeente Zandvoort... een bijeenkomst georganiseerd, Albert-Jan. Ja, en waar u als inwoner ook van harte welkom bent. Namelijk een openbare thema-bijeenkomst voor particuliere vakantieverhuur... in Zandvoort, een hot item. Particuliere vakantieverhuur van woningen via onder andere Airbnb... en een nieuwe opkomende en nog altijd groeiende vorm van incidentele verhuur waarbij eigenaar bewoners via websites hun woningen tegen betaling... per nacht aan meestal toeristen aanbieden voor een gedeelte van het jaar. In alle toeristische steden, vooral in Amerika en Europa... is het aanbod de laatste jaren sterk gegroeid en zo ook in Zandvoort. Reden voor de gemeente Zandvoort om een openbare thema-bijeenkomst voor particuliere vakantieverhuur in Zandvoort te organiseren. Tijdens de thema-bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven... over de huidige spelregels voor particulier vakantieverhuur in Zandvoort... Hiermee wordt beoogd de bekendheid van wet- en regelgeving... dat komt bekijken bij particuliere vakantieverhuur... te vergroten onder burgers en ondernemers. De groei van Airbnb heeft enerzijds positieve effecten op de lokale economie... en het verblijfstoerisme en kan anderzijds negatieve effecten hebben... op het woon- en leefklimaat van de bewoners van Zandvoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, woningonttrekking... aan het woningvoorraad... Van uh, en brandonveiligheid. De gemeente Zandvoort gaat tijdens deze thema-bijeenkomst... graag in gesprek met betrokkenen en belangstellenden... over het vinden van de balans tussen de positieve en negatieve effecten... van particuliere vakantieverhuur. En voor wie is deze avond bestemd? Uiteraard voor inwoners in Zandvoort, ondernemers, particuliere verhuurers... lokale verhuurorganisaties, belangstellenden en uiteraard ook de VVE's. Zoals gezegd, de bijeenkomst is op 27 februari aanstaande om half acht in de blauwe tram in het Louis Davids Carré. Als u aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden via rbnb apenstaatje Zandvoort.nl. Zandvoort.nl want gezien de ontwikkelingen tussen Zandvoort, Haarlem en Amsterdam... kon dit wel eens een heel erg hot item gaan worden in, in de toekomst. En wat zijn de regels? En zo, u hoort het allemaal op 27 februari aanstaande... om half acht in de blauwe tram aan het Loer Davids Carré. Dus meld je aan via airbnb.zandvoort.nl Yo! Ja.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 Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance for me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's like, but come and shit that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, shit that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen dan hè yeah yeah yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Weer een sinaasappel binnen. <laughs> dat is moois hè. Geweldig. Ja, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. We hebben het al verfijnd, tegen PSV. Daar staat het 0 tegen 2 op dit moment, Albert Jan. En Willem 2, Roda JC, ruststand 1 tegen 0. Oh, dat gaat dus, uh, gaat dus lekker voor uh, PSV. Ja, maar dat van die sinaasappel moet je de luisteraars even uitleggen. Want het is, het is ook zo luisteraars. Het is altijd, maakt niet uit tegen wie PSV speelt. Maar ik sluit dan altijd een weddenschap met Rob. Van, uh, hij zegt, nou, wie, ik zeg Feyenoord, PSV, wie wint er? Nou, dan zegt uiteraard erop, PSV. Ik zeg altijd de tegenstander, dus Feyenoord. In het verleden deden we nog wel eens weddenschap op een biertje. Maar je bent nu nog herstellende en zwaar aan de pillen. Dus vandaar de sinaasappel. Ja, precies. <lacht> dus, ik haal hem wel te goed, hè? Als ik, als ik <lacht> Ja, ik ja, ja, ja, haal ja, er een ja, lijstje ja, bij. Ja, heel <lacht> goed. Oh, heerlijk, hoor. Vitamine. schreeuwt even uit met deze single van The Rolling Stones Jordan The Harlem Shuffle en hier is de nieuwe single van Kaigo You say in hopeless that I should hopeless heaven can help us but well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea indecisive. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea indecisive. And I will still be here Star Make up our own minds We've got our whole lives Let's see and decide Ja, dat hebben onze sluitburen van Keiko goed uh, voor elkaar, hè? Ze weten eenmaal een deuntje wat lekker aanslaat... en dan uh, doe je dat gewoon elke plaat weer. Elke plaat weer elke plaat weer. En wederom een hit. Je hoort de Stargazing, de nieuwe single van Geigo. Eens even kijken wat uh, deze plaat weer gaat doen... in onze eigen Europese hitlijst, lijst de Breakdown. Je hoort hem elke zaterdagavond tussen 7 en 9 met Mike. Ja, het is uh, half 4. Zullen we hem gaan doen in de evenementenagenda? Nou, we doen. Oké. Okay. Uh, dat was ik alweer. Goed, allereerst vanmiddag om 4 uur de Duitse zanger Martin Weber op bij Stichting Studio Anthony. Dit huisorkest, huisconcert, heeft plaats in de Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. De songs hebben als thema vogels. Weber begeleidt zichzelf met klassieke gitaar en tevens zijn er optredens van Jan Eilander, liedzanger van de popgroep Trio Bier, bekend van hun optreden bij De Wereld Draait Door, die verrast met zijn Nederlands en Engelstalig repertoire. Wilt u daar naartoe, bel even van tevoren... want uh, de, u kunt nog reserveren en kijken of er nog een plekje vrij is. De telefoonnummer is 8220320. 8220320. Vanaf 4 uur Studio Anthony met de Duitse gitarist Martin Weber. Gaan we naar 3 maart. Dan wordt er weer geraced op het circuitpark Zandvoort... tijdens de F eh, Febo Final Four circuit Zandvoort Races. Op zaterdag 3 maart zal op het circuit Zandvoort de Febo Final Four worden verreden. De 4-uur-durende wedstrijd is de finale race van het Winter Endurance Kampioenschap 2017-2018. Verschillende coureurs strijden doorgaans nog volop om het, of het kampioenschap. Elk punt zal van belang zijn. De toegang tot de Fable Final 4 is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddocks zijn vrij toegankelijk. Er is geen kaartje voor nodig. En voorafgaande aan de wedstrijd kunnen alle bezoekers ook gratis een wandeling op de startgrid maken. Tijdens de gridwalk, deze Febo Final 4 circuit Zandvoort races op 3 maart. Dat is Autosport Puursant. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl en ook op 3 maart is het weer tijd voor de babbelwagen en het begint s'avonds om 8 uur. Een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan Zee op grootscherm. Met dit keer een herhaling van bijnamen deel 3. Commentaar zoals vertrouwd door Ton Drommel. Alleen toegang met een entreebewijs aan 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstellingen. Kaarten zijn uiteraard verkrijgbaar bij Marcel of via Info Apenstaatje babbelwagen Info Babbelwagen.nl. De Babbelwagen, de avond bijnamen, deel 3. Commentaar, eh, dr, Ton Drommel. En de locatie uiteraard, het Hotel Faber aan de kostverlorenstraat, nummertje 15. Gaan we naar 11 maart, dan is het de Automax Street Power wederom op het circuit Zandvoort. Ook in 2018 is de Automax Street Power weer terug op de kalender. Automax Street Power kent een gevarieerd programma... waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Naast de aanwezigheid van verschillende merkenclubs... wordt er ook op de baan baanvel gestreden... tijdens de Toyota Tires Time Attack en de Street Legal Drag Race Shootout. Meer informatie hierover kunt u uiteraard terugvinden... op de website van dit evenement, namelijk www.automaxstreetpower.nl. www.automaxstreetpower.nl. De Automax Street Power, zoals gezegd, op 11 maart op het circuit Zandvoort. Ook op 11 maart is het weer tijd voor jazz in Zandvoort met Maarten Hogenhuis. Maarten Hogenhuis op de Altsaks, Miguel Rodriguez op piano, Joost van Schuyck op drums en uiteraard Erik Timmermans, wie kent hem niet, op contrabas. Reserveren kan door te bellen naar 023-531-0631. 023-531-0631. En de place to be uit daar theater De Krocht op deze 11 maart om half drie tot half vijf. Jazz in Zandvoort met Maarten Hogenhuis. Gaan we naar 24 april. Dan wordt er uh, sportief gelopen en gewandeld en hard gelopen op tijdens de 30 van Zandvoort. Het sportieve weekend wordt op zaterdag 24 maart afgetrapt... door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niets voor niets heeft dit wandelevenement van de Champion de 30 van Zandvoort. Al het unieke van de Noord-Hollandse badplaats... en directe omgeving komt samen... in deze afwisselende route van 30 kilometer. Je start de wandeling op circuit Zandvoort... en wandelt daarna naar de Noordzeestrand... door het Nationale Park zuid Kennemerland en langs de ruïne van Brederode... en het landgoed Duin en Kruidberg... Toch iets minder kilometers maken? Kies dan voor de 18 kilometer... met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. Je finisht in het gezellige dorpskern van Zandvoort... waar je na afloop je prestatie op een van de vele trasjes uiteraard kunt gaan vieren. Dat allemaal op uh, 24 maart tijdens de 30 van Zandvoort. Het begint s morgens allemaal om 8 uur. Nog één keer de website www.zandvoortsequieren.nl En dan gaan we naar de 25 e Dan is er natuurlijk tijd voor de Zandvoortse sequieren. Een hardloop evenement en zowel ook als de omloop van Zandvoort op de 25e tijdens het wielerevenement. Tot zover. Zo, de komende maanden weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En de evenementen kan je ook nalezen op onze CTV app. Hier is de Time Bandits. Zo ja, stoorde je de evenementenagenda bij ZFM. En mocht je de evenementen na willen lezen... download dan gewoon even onze ZFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Ja, in die evenementenagenda had je het ook... over de laatste Winter Endurance Race van de, dit jaar. Ja. Van dit seizoen. En uh, volgende week vindt die plaats... en wij gaan hem verslaan op de radio. Live. Oh. Op de zaterdagmiddag, is, is, is, is, dan is, is, zijn wij weer terug. Is onze verslaggever ook uit zijn winterslaap? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, bedoel je natuurlijk onze collega Willem van Densen. Uiteraard, en nee. uh, wij zijn er weer bij. Dat, gaat, dat werd ook weer de hoogste tijd, erop. Ja, ja, toch? Niet? Dus ja. volgende week zaterdag, dan zijn we er weer. En vandaag zijn we even op proef, hè. Weer een beetje warm draaien na zo'n lange tijd. Maar en, we zijn uh, wel blij er weer te zijn, toch? Ja, tuurlijk. Hoogste thuis ook. het best. Hier is Charlie Putz en How Long. All I I was wrong.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 me Wel leuk hoor om een swingende collega in de studio te zien. <lacht> Wil je Albert Janssie swingen? Ga dan even naar www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Zandvoort op zondag, we zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En daarna heb je weer lekkere andere programma's om naar te luisteren op je eigen lokale radio ZFM. En hier is Shalomar, een disco-klassieker en een night to remember. When you love Deze klassieke weer terug te horen bij ZTV op de zondagmiddag. En de zon schijnt zo lekker in voort, Maar het is wel peren koud hoor. Want gevoelstemperatuur momenteel min 6 graden. Dus dan word je ook niet echt uh, vrolijk van uh, Albert Jan. Ja, ik heb nog o, ja. nergens last van hoor. Beware of uh, min 20 van de week. Ja, He? donderdag. Lekker. Donderdag, woensdag, donderdag, min 20. Nogmaals een tip. Doe de verwarming s'nachts niet uit. Laat hem op een laag pitje gewoon een beetje aanstaan. Want je hebt niks aan bevroren leidingen in je Nee, huis. helemaal niks. Dan ben je niks. nog verder van huis. Dus de gouden tip voor de komende week is... houd de verwarming s'nachts een beetje aan. We houden de wedstrijd uh, Feyenoord-PSV voor je in de gaten. Er is inmiddels weer gescoord door Feyenoord. Ben ja, je niet. 1 tegen 2 staat het op dit moment, uh, Albert-Jan. Nou, dan moeten ze nog twee keer scoren. Kijk, ik een voor jou. Oh ja, <laughs> ja heerlijk. <laughs> nou, die ken je dan weer van mij. Dat is wel erg gezond. Goed. Uh, geheel iets anders. Uh, op 22, 23 en 24 juni is het weer tijd in Zandvoort voor uh, Culinair. en Het is een lustrum en het is de tiende, tiende keer dat Culinair Zandvoort georganiseerd gaat worden. Culinair Zandvoort viert dit jaar een jubileum. In het weekend van 22, 23 en 24 juni vindt dit evenement namelijk voor de tiende keer plaats. Enthousiaste horecaondernemers die willen deelnemen aan het lekkerste weekend van Zandvoort... kunnen zich nog tot 1 maart aanmelden. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang voor dit jubileum. De organisatie is al sinds 2009 in handen van de initiatiefnemers toen de eerste keer werd georganiseerd om het 25 jarig jubileum van administratiekantoor Janssen Kooi te vieren. Inmiddels zit er een groter en enthousiast bestuur dat er dit jaar beslist iets bijzonders van wil maken. Onlangs hebben de lokale restauranthouders een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Mochten er meer inschrijvingen binnenkomen dan dat er beschikbare plaatsen zijn... dan zal er een loting plaatsvinden. Iedere ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te nemen. Potentiële deelnemers kunnen zich ook op wwwculinair zandvoortnl www -zandvoort een inschrijfformulier downloaden. Maar wees dan snel, want voor je het weet is het 1 maart. Oké, okay, en wanneer is het? Uh, nogmaals, dat uh, had ik uh, 22, 23 en 24 juni. Dus er kan ook alvast weer een kruis door in uw agenda. En er volgen nog vele, vele meer evenementen in Zandvoort. Waardoor u niet ergens het land uit hoeft. Nee, helemaal niet. <laughs> nee, nee je hoeft je helemaal niet. Nou, je kan je nog inschrijven tot 1 maart. Dus wees er snel bij. Het you lekkerste weekend van Zandvoort. Your inspiration.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 In de divisie de wedstrijd Feyenoord tegen PSV. Nou, we zeiden juist dat uh, Feyenoord weer een klein beetje dichter bij PSV kwam. Met een, uh, een doelpunt, 1 tegen 2. En uh, bijna meteen daarop uh, heeft uh, PSV weer uh, actie ondernomen, Albert-Jan. Het staat momenteel 1 tegen 3. Okay. Ja, de wedstrijd uh, Feyenoord tegen PSV. En hier is de Summer on You, de single van Sam Veldt.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 En dat was de single van Zemveld en The Summer on You. Ja, ik zei dit net al, het zonnetje schijt lekker uit buiten hier in Zandvoort. Maar zo voelt de temperatuur niet hoor. Nee, graag je op tweeën op die moment in de gevoelstemperatuur van min 6 à min 7 graden. En van de week wordt het nog veel erger. Dus je bent er maar vast op voorbereid. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van vier uur doen met deze van Colonel Abrams. Start. I your folks say, it's a tough decision to make. I don't really want to lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitudes, as the tears. tears roll. Hay luisteren. Mm -hmm. hey, yeah. en esta